Het weer nog, het is bewolkt met regen of motregen. In de loop van de ochtend klaart het op en breekt de zon door. Het wordt 14 graden. Morgen begint met wat nevel of mist, maar daarna is er geregeld zon. Het wordt dan iets warmer. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. In de Randstad staan de file op de A4 richting Amsterdam. Daar staat bij dorp, twee kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit is leef. Wat een wilde muziek op de vroege morgen. Heeft. Even een langspeelplaat speelplaats gedraaid. Oh, ziek idee zeg. Good morning wood. Morning, nee, good morning wood. Morning wood, hele plaats. Uh, morgen houdt. Ja, je weet wel wat dat betekent natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dat hoef ik niet uit te leggen natuurlijk. Oh, daar heb ik ook nog een leuk plaatje van wat ik op Facebook zal zetten. Oké, okay, zo, so morning, morning, 19 degrees. Het is de zaterdagmorgen, het is 25 oktober. En wat is het toch altijd weer leuk om allerlei dingen te lezen. Wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen. Het is altijd weer goed voor je geschiedenis, voor je ontwikkeling, je algemene oh, ontwikkeling. zeker. Dus uh, nou, uh, laten we even een overzicht doen. Luister goed mee, maak aantekeningen. Ja. ja. ja. Nou, ja. Ja. wat ik. Volgende week overhoren. Ja. ja? Oké, okay, nou, wat ik, wat ik dan <coughs> wil, Ja, het is misschien weer omdat ik uit de klassiek uh, iets kom. Dat Johan Strauss jr. is vandaag zijn geboortedag. En hij is van 1825 geleefd tot 3 juni 1899. Maar ja, André Rieu, die heeft hem uh, weer op de kaart gezet... door al zijn walsen en toestanden. Maar als je ziet wat die man dus werken voor orkesten heeft gemaakt... van die Vledermaus en allerlei polka's en toestanden. Het is echt... Uh, het is een hele lijst. Wonderbaar. En een nacht in Venetië, daar heeft hij dus ook wel een paar wat dingen voor geschreven. Wat, wat, wat is een van zijn... Want ik... uh, de, hij heeft dus voor de, de Vledermaus heeft hij een paar dingen geschreven... En, en voor de Nacht in Venetië, nou dat zijn dus echt hele bekende opera's. En dit is Strauss Junior dus. Ja, ja, uh, ja, ja. En Senior zit ook. Zat ook in de muziek of niet? Of ja. was die oud handelaar? Ja, nee, die deed het ook. Maar het is dus de Vledemaas Polka had hij geschreven, Opus 362. Weet je wel. En de Vledemaas ik ik 363. De ik had even muziek bij dus me. Is Strauss niet ook degene die uh, waarvan ze dat werk gebruiken tijdens de. Uh, no? um, O, uh, jaar, of, uh, nieuwjaars, uh, nieuwjaarsconcert. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, uh, uh, in zo. Ja, er wordt junior, heel en, veel ja. worden dit soort muziek gemaakt. Okay. Nou, en, goed. Uh, is en, is hij is heel vrolijk. bekend van, van, de, van de wals en de polka's. En ik vind het ja. te licht. Het Mag mij wat zwaarder zijn. Jij bent meer van de Bach. Ja, Bach. gewoon verdieping Ach. in het leven. leven ja. uh, is een groot ja, nee, feest. Ik, ik hou wel van een beetje dat licht. Oh, dat licht. Al we het toch over zware dingen In 1985... Op deze dag dus, in 1985, overlijdt de kraker Hans Kok. Hans Kok, geen Hans Klok. Uh, uh, kraker Hans Kok hij, uh, in een politiecel. Hij wordt opgepakt omdat hij een kraker is. Hij heeft er een zootje van gemaakt. En ze waren toen heel wel klaar met kraken. Ik heb daar filmbeelden van zitten kijken op YouTube. Die, van die krakers die daar echt in de jaren 80 een bende van maakten. Deze Hans Kok werd opgepakt was aan de, aan de drugs, werd gevraagd... nou ja, wil je dan metadon? werd twee keer metadon aan verstrekt. Hij, hij kon niet op zijn benen staan. En uiteindelijk hebben ze hem uh, nou, iets van tien uur... uit het zicht verloren in de politiecel... En ten de volgende dag was hij dus overleden. Er is een hele rechtszaak over geweest. En uiteindelijk... ah, dat, dat had ook in zo'n kraakband kunnen gebeuren. Dus op zich. Eigenlijk wel. Maar ja goed, er waren ze zo'n meer bij. Hem, maar uiteindelijk zijn er nog meer Ons ontstaan. Ook in Haarlem. Allemaal door, het dood, uh, door de dood van deze kraker Hans Kok. Wat gebeurde ja. in 1985. Ja, door. En toen werkte ik in Amsterdam. En toen heb ik dus meegemaakt dat hele straten afgezet ja. werden. En dat ik er niet door kon. Dat weet ik wel. Nou. En door. Ok, en door. Ja. Nou, Marcus. Nou, Mark. Oh, sorry. Ja. Hij staat ja. helemaal nog in te lezen. Huh? Ja? Wacht even, sorry. Ik was me erop aan het focussen. Ja. Uh, ja uh, zo. Zo, moeilijke dame okay. kom, kom, kom. Ja. In 1555 doet Karel de Vijfde afstand als keizer van Duitsland, koning van Spanje en de heer der Nederlanden. Dus hij was dus ook de heer der Nederlanden. En zijn zoon Filip II vocht hem op als koning van Spanje en heer der Nederlanden. Weet je nog? Uh, ja. Ja, ja, ja, daar was je niet, bij. Was, dat is echt niet zo lang geleden. Nou, tot en, met, nee, uh, uh, tot en met 2001 was dit het geluid op de computers. Windows 98, maar in 2001 kwam je wel Windows XP op de markt. Op deze dag ja. werd die gelanceerd. En nu zeggen we allemaal al, zet hem maar uit. We pakken nu gewoon even iets anders weer. Is ja, al gedateerd? Dat, je hebt het nieuwe geluid. Ik weet eigenlijk niet eens wat het geluidje is van Windows 7. Nee, nou kijk. je een geluidje? Windows 8. Windows, uh, Windows 10? Uh, vast wel. Ik nee. zou niet weten, want ik ben overgestapt op een Mac. Op de ja, Mac? Op kijk. de Mac. Dat heeft kijk, ook een geluidje, dan. toch? Ja, dat heeft ook geluid. Ja, echt, is uh, echt een heel raar geluidje. Voor mij mag het wel uit dat geluidje. Maar ja, goed. Het is, uh, uh, maar goed, andere dingen die gebeuren ja, op deze tweede, dag. Door in 2007 gaat uh, Singapore Airlines uh, verzorgde de allereerste commerciële vlucht van de Airbus A380. Mochten we eindelijk met de bus? konden we eindelijk met de Airbus. En dit vliegtuig was uh, 72,7 meter lang en had een capaciteit van 555 passagiers. Oké, okay. ik zit even te kijken. Ik had... Wat jij nog iets hier? Ik heb toch wel iets hoor. Ja? Jazeker. Uh, in 1917 had je de Oktoberrevolutie. De opstand van de bolsjewieken die de geschiedenis zouden ingaan als de Oktoberrevolutie begon. Uh, in de nacht van 25 oktober met de beroemde schot van de panzerkruiser Aurora. op het Winterpaleis van het Tsaar. Dat het hoofdkantoor, wat uiteindelijk het hoofdgebouw van het Hermitage Museum zou worden. De Oktoberrevolutie. Het was heel wat hoor. En, uh, was toen misschien ook wel dat, dat, dat, dat Tsaar zo, dat hij allemaal weg moest of zo. Oké. Okay. Nou, op deze dag in, negen, in 1790 werd hij geboren, Robert Sterling. En hij, heeft de, hij is de, de uitvinder van de, de, de Sterling motor, de, de, de warmtemotor. Was daar voor die tijd was het eigenlijk alleen maar de stoommotors uh, actief. En dat zorgde voor heel veel slachtoffers, vooral in de mijnen. Hij was er zo over mee bezig dat deze Robert Sterling dus een andere motor heeft ontwikkeld. En uiteindelijk, uh, ja, uh, dat, dat leverde heel veel profijt op. En we zijn ze nu weer aan het gebruiken. Ik heb er toevallig voor mijn school ja, een paar jaar terug een project over gedaan. Yeah. Wat ze nu hebben gedaan is een soort van spiegel hebben ze gemaakt. Een ronde spiegel die uh, al het zonlicht naar één punt brengt. Yeah. Daar hebben ze zo'n sterlingmotor. En om even een sterlingmotor even kort uit te leggen. Je hebt zeg maar een, de ene kant wordt warm, de andere kant wordt die gekoeld. En door dat warmte-kou-verschil Gaat er een motor lopen. Dat okay. is even kort samengevat. Yeah. En doordat ze dan zeg maar die zon <coughs> bundelen, kunnen ze, uh, um, uh, kunnen ze zeg maar daar de warmte vandaan halen. En aan de andere kant zetten ze een hele superdeluxe airco neer. En die koelt het weer. En hij gebruikt zijn eigen energie. En ik geloof dat je met één zo'n ding, uh, als je die zeg maar in, uh, in Amerika of zo, hebben ze een, wind, een park. Yeah. Ik geloof dat één zo'n ding kan genoeg stroom leveren voor. No. Tot, nou, ja, zoals Haarlem zouden ze met één zo'n ding kunnen zo. zien. Wow. Van, dus, uh, en okay. dat is, ontwikkelde ze alleen uh, in 17 uh, nog wat. Dat vind ja, ik heel bijzonder. Nou, een jarige nog vandaag. Nog een uh, jarige. Chris Noman van Smokey was jarig. Oh, oh dat was die van, uh, van deze plaat. Ja. Alice. En later is daar nog een andere versie van gemaakt. Ja, line dancer dit? Ja, wel een beetje. Later is nog deze versie van gemaakt. Die was eigenlijk veel leuker natuurlijk. Hè. Ja, zeg het maar. Alice, dat ja. was toen wel heel grappig natuurlijk. En die ook nog jarig zijn is vandaag Katy Perry. Je kent haar van deze ja. plaat. Let's Dark Horse. En de eerste keer dat ik deze plaat hoorde, dacht van, ik van... Ik krijg een beetje een déjà vu. Heb ik dit niet eerder gehoord? En toen dacht ik van... Oh, wacht even. Misschien na de jaren 80 deze plaat. Ja, de bandfluit. Dat geluid, die barse... Ja. Dat heeft toch wel iets weg van elkaar. Zeker, ja. Dus Katy Perry is dus vandaag jarig. Hoe oud wordt ze eigenlijk? Ja, Katy Perry, volgens mij. 30. Al 30 alweer? 30 alweer. Jawel. Ja, ja. En dan hadden we nog. Mag je nog wel vertellen? Die John, John Anderson. John die Anderson. De ja, John Anderson. Had hij ooit nooit, die is een hit met deze plaat? Ja. Ook met John van Jealous had hij een plaat. Uh, dat was deze. Mierzoet. Ja, geweldig. En is dat Van Jealous die dit zingt? Ja, van Jealous. Die zingen. Ja. Erg leuk hoor. Ik weet het niet. Maar goed. Uh, nog andere ja. mensen die jarig zijn? In 1961, Chad Smit. Chad van... Smit. De... Oh, die was bij de, de Tonight Show van Jimmy Fallon. En toen was het een beetje onduidelijk. Uh, Chad Smit en je had Pharrell Williams. Nee, ja, uh, ja, ja ja het, ik weet welke je bedoelt. En dat, die worden door elkaar gehaald... omdat ze alles ontzettend op elkaar lijken. En toen hadden ze... nou misschien moeten ze alle twee laten drummen... om te laten horen wie nou Chad Smit is... en wie nou Pharrell is... Uh, dus toen hebben ze het alle twee even gedaan. Maar even, even een stukje gehoord. Dat is wel even grappig. Time to find out once and for all who's the better drummer, Will Farrell. Or the drummer van the Red Hot Chili Peppers, <laughs> Chad Smith. Are you guys ready to do this? We hoo dus eerst uh, Chad Smith. En dan Ferrell. En uiteindelijk denk je van. Ze drummen eigenlijk alle twee wel hartstikke goed. En het acht, achteraf blijkt dus dat ze het van tevoren hebben ingespeeld. En ja. dat Chad dus voor alle twee ja, bedoel, hebben, heeft gedrumd. een grappig stukje. Maar dan, dan moet je goed kijken. kijken, want dan zie je dat hij misslaat. Ja, en op toch. een gegeven moment, dat was toch volgens mij... dat hij op een gegeven moment zijn stok verloor... en dat gewoon de muziek doorging. Ja, was ah. toch... zo is het. Ja. Echt een grappig stukje televisie. Wat, hè? Jimmy Fallon, elke ja, avond. Het is, het is wel, ik heb, ik heb zelf gedrumd. Ja? En ik kon uh, op een gegeven moment bijna elke nummer... van het oude werk van de Red Chili Peppers spelen... Maar het was wel zeg maar, je kon hem spelen, maar het was heel simpel. Alleen hij wist er altijd wel ergens een nootje tussen te doen, die dan heel moeilijk te raken was. Maar als je hem niet raakte, dan, was het, ja, dan was miste niks. hij hem gewoon. Ja, dan miste hij hem gewoon. Heel nou goed, hij is vandaag dus 52 geworden. Oké. Okay. En... en Patrick Lodiers, Nederlands presentator, okay. ongetwijfeld wel bekend bij jullie. Die is uh, vandaag 53. 40 geworden pas. Ik kan het zeggen, vind is hij het... Al 53? Ja, maar ik vind hem toch wel uh, een beetje wat ouder lijkt. Is hij het... 43? 43 pas. Ja, hè? Ja? ja, jij hebt het ook, hè? Ik heb wel met je hij heeft al geweldige programma's allemaal gedaan. Het programma Cannibalen met een andere visie op uh, actualiteit. Over mijn Lijk heeft hij gedaan. De grote donors. Ja, wat was er ja, hoop? Dat was een mooie act. Ja, geweldig. Ja, ja, ja, ja, wat dat betreft, en hij is uh, voorzitter van de BNN. Ja, en, en, uh, en bekend geworden met de lama's. Ja. Met de lamas, dan ja, maar daar ik we het niet over niet zo, Nee, dat dus vind ik dus weer helemaal niks, die lamas. Maar nee. ja, het is heel, nee? Persoonlijk. Oh. Nee, het is heel nee. persoonlijk. Nee, maar het is persoonlijk. Ja, ja, ik, het? Ik, ik kies altijd voor de vloer op. Nou, tot zover. De, ja, zullen we het overzicht ook. afsluiten? Ja, vind ik ook. Echt, dat breiner, gaan we gaan het draaien. We breien er eind aan gewoon. Nee, nee, nee. nee, nee. Even de regie weer terugpakken, dames en heren. Kunnen we dat? Ja, we pakken hem. Ja. Bezig. Dus het hou de Jolanda-keuze? Nou, bijna wel. Zo lang hebben we gepraat, zeg maar. Maar dat is het toch niet. Eerst even een plaatje. Pioneers op Love een new half van guitar Tonight is too late I've got my own room with things to I'm back with no shame and no pain But best I ever left. Een Valhalla-gitare. de Pioneers of Love is een Nederlands bandje. En ja, daar besteden we echt voldoende aandacht aan een Nederlands bandje. Als ze maar niet te van Nederland zingen. Alhoewel, uh, spin, spinvis kan je ook wel eens hier horen. Met uh, van, uh, ik wil alleen maar vissen. Ja. En dan zingen we met z'n allen. Natuurlijk, jij wil alleen maar vissen. Ja, ja tuurlijk. Op zo'n feestje. Hè? Dan kan je het ook wel eens even laten gaan. Dat is toch hartstikke leuk. Precies. Het is dus ja, de straat van morgen. Twintig minuten ja, over negen. Jij ook altijd met je vissen praatjes. Ja, ja, dat heb je als je wat ouder wordt. Nou. Mark, wat heb jij? Ja. Wat heb ik? Wat heb je nou, joh? Wat heb ik? Ik heb, ik heb helemaal niks. Uh, heb je ja, helemaal nee. Zoek je de ruzie voor zo. Nou, wat heb je nou, man? Joh? Ja, klikt even op de knopjes en daar komt iets tevoorschijn. Waar we wel verbaasd over zijn. Hij heeft vandaag ja. te maken met een langzame ja, computer. Heb, ja, dat is echt heel, <laughs> heel erg. Is, is dat nog die... Uh... Nee, nee. Nou, maar misschien is misschien je wel uit. te geheimzinnig op de achtergrond. Ja, Nee, nee uh, ja, We kennen het allemaal wel. Tenminste, veel mensen hebben er last van. Uh, dat je begint te zweten... op het moment dat je smartphone op 10% is. Dat oh, je ja. denkt van... Geen bereik ah. meer. Ja, ja. Ja. Dat, je, dat je accu bijna leeg is. Nou, een, uh, een, er is nu een kickstarter uh, gekomen. En dat is, vind ik, echt een geniaal idee. Ze hebben een... Het heet MV. Het is een uh, draagbare batterij. Waarmee je met beweging... Dus... Bijvoorbeeld, als je loopt, ja? energie opwekt. Oftewel, je, je klikt hem aan je telefoon. Ja? En elke stap die je zet, laat je telefoon een beetje op. Jeetje, maar dat had, had zich in de 18 zoveel uitgevonden kunnen worden. Dat is nu pas gekomen. nu. Ja, het verbaast me echt dat ja? het niet eerder is uitgevonden. Waarschijnlijk de eigenaar ook. Ja? Um, per dag zet je ongeveer zo'n 10.000 stappen. En dat is genoeg om je smartphone voor ongeveer drie uur langer te laten leven. Maar ja, weet je, het is toch. Je beweegt toch? Ja, als jij oh, dat, veel telefoneert is dat best wel, best wel fijn. En als je dan gewoon zo in je zak Ik snap niet waarom Apple bijvoorbeeld niet in zijn nieuwe smartphone dit gewoon heeft ingebouwd. Uh, ja, dat komt misschien nog wel. Ja. Je hebt er ook al jaren van die klokjes die je om hebt... die door, alleen door beweging gewoon blijven lopen. Die hoef je ook niet op te winden. Dus het is, het is... Ja, wat smaf. Nou ja, er is dus alvast wel een heleboel onder de markt achter zitten... die zegt van, nou, ah, als kunnen we geen batterij verkopen straks meer. Mocht je hem nou gewoon volledig hebben opgeladen... kun je hem ook gewoon in je zak houden, de batterij... Hij kan ook voor uh, acht uur energie opslaan. Het is ongelofelijk, dames en heren. Het is een heel simpel principe. Ja, er staat al honderd jaar. Ik ja. krijg trouwens net een commentaar dat ze van uh, durft je co-host niet te zitten. En dan ziet er weer gezellig uit. En klinkt ook gezellig. Goed bezig. Ja, nee, ik, veel... Ben je ook iets ik, uh, met uh, uh, uh, een? Ook... Als ik als ik zit, dan word ja. ik altijd een beetje... dan deur ik in. Dus ik dacht, ik ga staan... dan krijg ik weer een beetje energie. Oké. Okay. Okay, ja. uh... Het is niks met flessen en zo, heb je gedaan? <lacht> dat klinkt ja, nou het eerst wel. als die postbode van saai. Dan krijg ik er een beetje energie. <lacht> ah. ja, want, uh, oh. Wat ze vervuilen, jullen oh, je daar. Van Pleen en Bianca is ja. dat. <lacht> <lacht> Hij klonk echt zo. Ja. Goed, ik heb ook nog een berichtje. Wat ja. Had ik? Oh ja, want we hadden het net over ook telefoons en zo. Er was een 18-jarige Rotterdammer. Die werd beroofd van zijn iPhone. Hij had een hele slimme actie. En, uh, want uh, hij, hij vergrendelde direct zijn iPhone op de afstand, dus deze werd onbruikbaar. En op het scherm verscheen de mededeling dat de vinder via een telefoonnummer contact op kon nemen. Het slachtoffer kreeg later die dag inderdaad een telefoontje van iemand... die de telefoon tegen losgeld van 200 euro wilde terugbrengen. Oh, kijk. Het slachtoffer zag op de afgesproken plaats inderdaad twee personen in een auto. En hij belde de politie en toen hij aankwam scheurde de auto plankgas weg... Maar na een korte achtervolging werd die klem gereden. In de auto werd de iPhone gevonden. En werden twee mannen van 25 en 30 jaar aangehouden. Kijk, Kijk hoort nog het. Toch wel fijn dat Blauw op straat, hè? Echt, uh... Policie! Precies. Policie! Precies. Nou, Hij heeft er achteraan uh... gewoon. Niet... Nou, nee, daar is Vick iets over om meteen te gaan schieten. Ja. Maar... Nou nee, goed. Dat hebben ze pas geleden natuurlijk wel gedaan. Was dat in Canada waar ze uiteindelijk. Uh, die, uh, dus die idioot natuurlijk het uh, parlementsgebouw, geloof ik, binnengelopen. Die heeft ja? er rondgeschoten. En uiteindelijk is er dus één man die heeft gewoon. de, de, de dader neergeschoten. Kijk. En die is gisteren, geloof ik, als held binnengehaald. Ja, natuurlijk. Dat is toch raar? Ja, maar, dat is toch helemaal over even... de top? Ja, maar dan zijn er niet meer slachtoffers. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, maar ik bedoel hier in Nederland. Uh, als je als, als vrouw de daders neerschiet die jouw man hebben neergeschoten of mishandeld. Daar word je als daden neergezet en naar Canada word je als held binnengehaald. Ja, ja precies. Ja, dat dus is toch een klein principeverschilletje. Ja, dat is wel. <laughs> misschien kunnen we er iets van leren. Dat we misschien toch iets anders ja, omgaan. Nou, precies. Nou ja, dat is nog een hele discussie op internet, had ik begrepen. Gewoon. Uh, nee, straks deze plaat. Dat is namelijk de Jolande keuze. Dat, ja. kunnen we kunnen bijna niet wachten om die plaat te draaien. Natuurlijk. Maar eerst hebben we hier... We Ryl Rylan Kane. Must have done something wrong. But yours would look better than mine, 'cause you're out of my league. And I know. That Me a better person, you could. All I gotta say, is I must have something good, one day and you my life. I gotta say, is I must have something right. you make me a better person, you could? All I gotta say, is I must have something good, one day and you my life. I gotta say, is I must have something right. Right, okay. Rayland Kay, and you must have done something right. Oh, je moet wel iets goed gedaan hebben. Er is niets anders. Er is geen bot. Er is iets anders. Ja, er zijn weer momenteel weer ontzettend veel randbielen aan het rondlopen... met wapens en explosieven en allemaal weer een missie in het leven. We er niet te veel aandacht aan, want ze worden allemaal weer geïnspireerd door elkaar. Ja, dat is het erg. Dat is ja. zo het nare gewoon ook. In Amerika. En dat, is, dat is het idee van terreur. Ja. Dat, je, dat wij nu bang worden. Ja, en wij zijn niet bang. Zout even zootje op, joh. Of je moet ze gelijk onder de zoden schoffelen. Dat heeft weer een afschrikkenwekkend karakter. Dat zie je in Canada dat was ja, toch, ja, was toch kan, ja. ja Daar hebben ze gewoon uh, iemand gewoon tot de held verroepen. Uh, omdat hij namelijk uh, de dader had neergeschoten. Probleem opgelost. Doen ze ja. het, geloof ik daar in Irak ook. Bij het kleine plaatsje Irak. In de woestijn daar hebben ze ook, uh, zijn ook Koerdische strijders bezig. Dus, dus, dus, tegen de IS. En die zeggen, de, de camera was uit. Maar het geluid stond er wel aan. Die zeiden van, ja, we hebben geen gevangenen. Een kogel kost 50 cent. Een, een tweede kogel is makkelijker dan die gevangenen mee te slepen. Ja, dus uh, dat zullen die IS strijders uh, niet echt goed opnemen, denk ik zelf. Of, uh, dat kan nog wel eens uit de hand lopen daar. Maar niet te teveel aansnaam besteden. Ze hebben allemaal te veel groot, een te groot toneel, vind ik met z'n allen. Maar we gaan nu naar... De Zandvoortse berichten. Ja, dat je niet te zien aankomen Ik dacht op je jingle. Zandvoort. Ja. Oké, okay. nieuws is. uit Zandvoort. Precies, nieuws uit Zandvoort. Ja, Burgenet staat voor uh, veilige woon- en uh, werkomgeving. Daarom willen, willen ze graag een... Iedereen erop attenderen dat uh, het stop een woninginbraakproject dat uh, in 38 gemeentes in Noord-Holland samen met de politie en de openbare ministerie dat dat gestart is. Uh, het pre preferentiebureau uh, ja? vanuit dit uh, sorry. preferentieadvies staat er ja? uh, vanuit dit project zullen op uh, 28, 29 en 30 oktober opnieuw in de gemeente Zandvoort aanwezig zijn. Dit keer uh, is uh, in Zandvoort Zuid. In de straten tussen de Tolweg en de Cornelis van Werfstraat. Uh, de adviseurs zijn uh, herkenbaar aan hun uh, rode hesjes met een speciaal logo: Stop woninginbraak. Woont u niet in een van deze straten, maar wilt u wel uh, informatie, dan kunt u gerust langskomen. Uh, de adviseurs zullen u graag helpen. Kijk, dat is mooi. Precies. Ze rijden door de straat heen, hou ze aan. Als je problemen hebt, daar zijn ze voor. Precies. Uh, Kun jij ook eens iemand aanhouden? Uh, hebben jullie, uh, een, een, een, zijn jullie lid van de postcode Loterij? hebben jullie zo'n agenda ontvangen? Zo'n voordeelagenda 2015? Nee. nee. nee? Uh... Oké, okay, nou, Ik wel. Ja? Maar het is dus zo, als je niks meer doet... nou, dat doe ik dus niet. Ik vind dat ding veel te groot. Dan uh, kan je hem doneren aan de voedselbank. Met name uitjes voor kinderen... en dan vooral de korting daarop is voor hen de moeite waard. Dus indien u deze bij Lisette Buizeman in de brievenbus doet... op de Zandvoortsalaam 52... En zorgt zij ervoor dat ze op de Oostvest bij de Voedselbank Hanen terechtkomen? Mooi gedaan. Wat mij betreft, ik. Uh... Ik wil ze desnoods ook even hier verzamelen bij CFM's antwoord, hoor. Dan, dan doe ik ze daar wel even in de bus. Dat maakt mij niet uit. Dat maakt, ja. Ik vind dus, het een uh, mooi gebouw. Een goede ze... zaak. Ja, sommigen blijven denken, daar ja, nou moet ik ermee. Pff, gooi hem in de hoek. Ja, Gaat nergens ja, heen. Ja, dan gaan er papierbakken. Dat is eigenlijk ook weer zonde. Want ja. al die bonnen, ja, dan kunnen mensen toch mooi even ja. wat leuks gaan doen. Ik hoop wel dat ze daar rekening mee houden met al die uitstapjes daar. Dat ze denken, van dit keer worden ze wel goed gebruikt. Ja, waarschijnlijk, ja. Ik, de... ik heb al heel veel mensen bij de kassa, nou. Dat kan ik ja. eigenlijk niet ingecalculeerd genomineerd in de categorie MKB. Er staat in de stand van de klant even een uh, overzicht van wie nou in het uh, midden- en kleinbedrijf genomineerd zijn. Wij op kan stemmen. Dus dat uh, Shana's uh, schoenmakerij, dat is heel klein geschreven, dat heet Shana's Shoe Repair and Heel Heel ik ervan dat het een uh, Shana's is, een echte gilde schoenen. Makerij, is gelegen aan de Grote Krocht. En, uh, dat is uh, Marco de Goede. Dus echt een vakman wordt uh, geschreven. En ook genomineerd is de IJzerhandel Zandvoort. Is al gevestigd vanaf 1964. Dus dit jaar een feestje, dames en heren. Jawel. De ingang van de IJzerhandel is wel veranderd. We zitten nu aan de andere kant. Maar wel op dezelfde plek zitten ze nog. Dus je moet er even omheen lopen, waarschijnlijk. En ook de bode, woonaccessoires. Daar kan je van alles vinden om je... je, je, je, je je woning zeg maar op te ja. leuken. En die zijn genomineerd. Uh, nou ja, je kan daar nog op stemmen. Kijk even naar. Waar kan je eigenlijk. Er het doen? zit in, de, in, de, in het Sandvorsche courant zit een blaadje om mee ja, te stemmen. daar kun je mee stemmen, ja. Ik ja, zie bedoel. hier niks onderstaan van een website waar je naartoe kan of Nee, nee. Uh, nee Google, Google is het oh, beste vriend. Kom je er ook, op, uh, kom je er ook wel. Goed. Uh, ja. Kijken en, wat jij uh, het beste vindt. Ja, de Flemmingstraat in uh, Nieuw-Noord wordt gerenoveerd. Dus uh, alle. Geparkeerde auto's hebben netjes een brief gekregen, onder de ruitenwisser gekregen met het verzoek om de auto 21 oktober weg te halen. 21 oktober? Ja. ja. Dus oh. die is zo klaar. Dus is die, zo klaar. Zo, is die, die al, al klaar in renovatie? Ja. Nee, ze zijn nog bezig. Maar de eigenaar van uh, een van de auto's, die heeft dat niet helemaal begrepen. Dus <laughs> die is hem vergeten, hè? Nee hoor, ze gaan er gewoon omheen. Oh, okay. Oftewel, uh, je ziet. kan een dekje nog niet gezien. gebruiken. Ze hebben er een, uh, een foto van gemaakt. Um, er staat echt een auto. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als je nog een weekje wacht... is hij gewoon weggeroest. Dat, uh, zo ziet hij eruit. Ja? Maar die staat echt zo op nog zo'n ja, eilandje van, van steentjes. En uh, voor de rest alles is zand eromheen. Plaats hem maar even op onze Facebookpagina. Ja, Altijd ik ja. Ja. ik dat is gelijk een even... leasebak geweest, hè? Nou, nu. Nee, deze leasebak die, die is, uh, is al 100 jaar uitgeleest, denk ik. Ja. Okay. Uh, er zijn nog wat evenementen dit weekend... Ik weet niet of ik het nog even kort kan noemen. Er is vanmiddag het kampioenschap garnalenpellen... bij Thalassa om 4 uur. Oh, daar had je het volgens mij al over. Nee. Oh, maar we hadden de naam wel uh, genoemd. Ja, we hadden het. Uh, er is vandaag ook uh, een open dag bij Meneesje de Baarshoeven... met als thema Halloween. Van 10 uur s morgens tot 5 uur s s middags houden ze open dag. En dat is... Kijk, uh, is het de zondag nou? Er staat, er staat geen datum in. Het zou zomaar. Oh je zondag 26 oktober: springkussen, pony, pony stappen, sminken, hekselimonade, et cetera, et cetera. En morgenochtend verzamelen om 10 uur bij de oude Halt. Want dan begint de 10.000-stappenwandeling. 10 dus dan kan je weer gezond bezig zijn. Wat een goed idee En allemaal. vergeet dan niet je telefoon met een oplader in je zak te stoppen. Want ja. dan laat je hem ook weer op. Oh, dus, ja. En volgende week heb je dus nog, nog het nationale 50 plus weekend. Dus dan kan jij uh, een goodieback ha halen bij, uh, bij uh, VVV. En er zijn allemaal leuke, leuke dingetjes om uit te gaan voeren die dag. Mooi. Nou, verder heb ik nog even zeggen. Ik vind het heel stoer. Het zou, het, zou je, het zou je kinderen. Maar zijn de tweelingen Zus uh, Maria uh, nou en de, de zusjes Reinders hebben ook een hele kledinglijn ontwikkeld. En dat hebben ze aan een kledingzaak laten zien hier in Zelfde. Die was round op de Shastra. Laatst de kleding die ze ontwerpen thuis met z'n tweeën. Laat ze maken in Hongkong. En dan overleggen ze of de kleding goed is. En dan wordt hij op de markt gebracht. En het is razend populair. Ik bedoel, ik weet niet oud ze zijn, maar het is echt... 19 volgens mij. Nee, nou, ik wil zeggen: nog geen 20 schat ik ja. zo in. Twee mooie dames. Uh, zelf ook ja. uh, vaak op de post te zien. En uh, de kledingstukken worden naar vriendinnen vernoemd, is dus stoer. Oké, okay, dat, dat lijkt in die lijn. Dus als ik nou een mannenlijn ontwerp, dan noem ik die de Wilco-lijn en de Mark-lijn. Oh, dat ga ik eerst Dat klinkt even. ook een beetje als Ikea. De Wilco. Ja. Heb je de Wilco-stoel al? Ja? Nee, nee dat valt elke uit elkaar. Dat zou, wel een, dat zou wel een hele mooie stoel worden. Maar goed, kijk even op reinders. Ja. De twee de zusjes hier uit Zandvoort die dus een kledinglijn hebben opgezegd. op, op eigen houtje en daar zich altijd weer stoer. Zo Zeker. Echt. We zijn trots op onze inwoners. Zeker. Nou, Het is half geweest, de Zandvoortse berichten achter ons. Dan nu voor ons de Jolande keuze. Ja, Santana. Precies. Welke is dit? Uh, ja, weet de je de dat Jo? Ja, dat zeg jij maar even. Wel alright. Ja, ja, ik niet hoor. Jolanda had een uh, uh, plaatje mee meegenomen. Wel alright, komt allemaal goed. Zo moeten we het zien. Positief, geen gesodemieter. Allemaal de deuzen dezelfde kant op. De economie gaat goed in Nederland. Ja, nee, dat weet ik allemaal wel. Omdat het goed gaat, moeten wij. We... Ja, ik ga het even niet zeggen. Ik was het net een beetje vergeten. Het is 20 minuten voor 10 in de zaterdagmorgen, straks een 10 Goedemorgen, Zandvoort. Hotel, Hoogland, gaat er even heen. Het zonnetje is doorgebroken. Dus het is best wel lekker om op de fiets te gaan ja dat betaalt parkeren hier in Zandvoort. Ja, sommige automaten zijn stuk. En sommige kan je weer niet bij pinnen en moet je weer dippen. En we gaan fiets Je fiets kan je overal plaatsen. Dan hoef je niet op zoek te gaan naar een parkeerautomaat die het wel doet. Is goed. Aan de jaren zeven dus. Well alright van uh, Santana. in je Keuze. Ja, altijd goed toch? Altijd goed. Ja, ja jij had het net over, uh, over die Breaking Bad, hè? Die serie. Ja. Maar uh, de schijnen dus door Toy R Us zijn dus allemaal actiefiguurs van Breaking Bad verkocht te worden. Echt waar? Ja, ja die, die volgens mij wil. Breaking ja, Bad. Ja, waar we net in het begin ja. over hadden. Een serie over een drugsfabrikant of een drugsdealer. De serie gaat over een scheikunde leer met kanker... die een zitje wil bijverdienen voor als hij doodgaat. Een zakseentje, nou. Ja. ja. Maar ja, uh, maar de actiefiguur dan... van Toys R Us... hebben een zak met geld in hun hand of de kenmerkende blauwe crystal met die de hoofdpersoon Oh, Oh, van de de serie dit is fout, maakt. hè? De preutse moraalmoeders van Amerika komen daar nu tegen in de opstand. Ja, ik kan me voorstellen. Oh, een nieuw dieptepunt, een breaking bed speelgoed. Goed, kom op, haal ze uit de schap en laat deze ons in achter je. Dus heb je, heb je wel een geintje gezond verstand en fatsoen al? Dus de, een uh, woedende en tevens bezorgde moeder op de Facebookpagina van Toys R Us. Ik kan me voorstellen, hoor. En er, zei, er stonden ook wat commentaren van echte scheikunde leraren... die ja? vonden het uh, toch wel erg vervelend... met die serie, dat ze, want ze worden nu steeds... weer door mensen aangeklampt van... en ben je ook al crystal met aan het maken? En zo. Ja, <laughs> vooral de eerste paar afleveringen... Dan, ja, dan is het ook wel een beetje onschuldig. Je ziet ook niet, je krijgt ook geen beeld van de slachtoffers... Hè, in het begin. Nee. In het begin zie je alleen nee. maar van... het is best gaaf om zo hard te zijn... Om, een, uh, om het bedrijf op te zetten. En het product laten we dan een beetje achterwege. En uiteindelijk zie je dan ook wel wat het crystal doet. Maar dat komt eigenlijk weinig tevoorschijn. Je ziet alleen maar wat hij bereikt. En ja... Ik wil allemaal iets bereiken in het leven. En als het op die manier kan, nou misschien ook. Maar ja, crystal meth is gewoon wel een hele foute spul... Ja, uh, wat je kan maken, oh. hoor. Dus uh, begin er niet slachtoffer. aan, dames en heren. Als de slachtoffers ziet het... Uh, ik snap niet dat mensen, als ze dat ooit zien, dat ze eraan beginnen. En het schijnt ook in... Ik zag laatst een reportage over Griekenland. Over de hoofdstad in Griekenland, Athene. Ja? Hoeveel mensen daar in de crystal meth zijn. Dat is echt treurig. Athene? Ja. Of, nou, je zou denken, dat, is toch, uh, dat zit wel goed aan. Allemaal nee. hoog Nee, dat en was net. via uh, Jorin FM, of 3FM, met, uh, met die uh, blonde dame. Uh, Oké, okay, nou. Die ook nee, nee, daar schrik van je, je altijd wel van. Ja, daar schrik je wel of, nou, van. Ja, echt hoor. Het is heel ja, er dichtbij allemaal. Het is, uh, ja. jongen. het is me wel wat. Nou, goed, uh, ja, ja, absoluut, ja, absoluut, absoluut, ja. absoluut. En, uh, geen zorgen daarover. Hé, hey, wat? Nou, ik maak me er wel zorgen over. Ja, ze opstelt weer met z'n uh, borne, en zijn helemaal niet op z'n plek. Goed, Marcus, is nog eens te kijken, wat heb je allemaal zo... Uh, ja, ik ben een appje aan het uitproberen. Ja. En dat vond is... ik net op uh, internet. Dat is ideaal voor. Het is jammer dat het in mijn uh, tijd er nog niet was. Eh? Het is een uh, app. Je scant een wiskundesom in. Ja? En hij lost hem voor je op. Echt waar? Ja. Uh, heb je het over in mijn tijd er nog niet was? Man, je bent hartstikke jong. Ja, maar in mijn, toen ik... Nog op school zat. Toen ik nog op school zat en ik het nodig had, ja? toen was het er nog niet. Maar nee. wacht even, hoe werkt het dan? Ik bedoel, ik bedoel het, lijkt, het klinkt als een soort rekenmachine. Gewoon een calculator Ja, dat doet hij ook. Alleen ja? hij voert gewoon, uh, in plaats van dat je de som zeg maar, letterlijk overtypt, is het gewoon, je scant hem en hij zegt gewoon... Oh, nou, dat is de som, dit is de antwoord. Oké, okay, dus je hoeft niet eens het echt letterlijk in te voeren. Je maakt hem eigenlijk een soort foto ja, van de maar som. Sommige, sommige sommen ja? zijn. Kijk, als je gewoon 1 plus 1 is 2. Ja, ja dat kun je nog wel in een, op een rekenmachine intoetsen. Ja? Alleen als je bijvoorbeeld. Uh, ik heb hier een som voor me. 9x plus 8 is 10 min 2x. voor okay. voor x. Oh ja. Dat kun je niet even op de rekenmachine in. Ja, uh, misschien nee, wel, maar. Dat uh, wordt ook moeilijk. Dus dat kun je zeg maar met die. Gewoon je scant hem en. Dit kan je, die, kan je gewoon met die app kan je dat voor elkaar krijgen. Ja. Nou, ik... Uh, ik uh, Mag ik u eerlijk zeggen wat ik hiervan vind? Natuurlijk. A.P.N.K.L. nee nou, ik vind Apenkool. het niet. Nee, het is echt het is een goede app. Dit kan je echt gebruiken. En uh, je moet alleen wel je, je, je telefoon meesmokkelen toen het lokaal is. Nee, nee, nee. Echt dit? Het blijft zo goed, het blijft zo goed. Oh. De open springende persoonlijke vreugdesprong of dans. Ja, dat kan ik op deze muziek wel doen. Oké, okay, everybody. And show. Ja, kom nou maar eens uit bed voor zeg. Nog zo gezegd, geen bonnetje. Niet te wild, hè. Nee, geen groot feest maken. Ik las vandaag in de Telegraaf een stuk over... Ja, of die, die, die, die zoon van, uh, hoe heet je nou weer? Uh, Dries Rolfink? Dries Rolfink. Heel een interview met dat meisje die in Burgerbrug woont. Dat is vlakbij waar ik geboren ben. Ik kom uit Sint Maartensbrug namelijk. Dat is echt een kilometer daar vandaan. En ze staat een hele grote luxe boerderij. En ze vertelt nu haar verhaal. Want er zijn ook allerlei filmpjes over haar te vinden. Dat zij een, een pijpsletje was. En, uh, nou ja, daar is ze zelf <lacht> niet, niet zo heel erg blij mee. En nu heeft ze haar verhaal gedaan in de krant. Het komt dan niet echt over of ze heel slim bezig is geweest. Maar het is twee dagen feest geweest in die villa in Burgerbrug. Eén avond was het heel gezellig. En die uh, Dave Roelvink was ook heel aardig. Ze hebben ook seks gehad en zo. En allerlei dingen gedaan in de jacuzzi. En die vrienden van hem waren ook best wel leuk. Maar toen kwamen ze de volgende dag terug op zondag. En toen was het toch een heel andere sfeer. Uh, Alleen, uh, ASO's in huis. En die liet ze ook een gang gaan. Aangegevend ging zij samen met uh, die Dave Roelvink in de slaapkamer. Gingen ze nog wat dingen doen. En uh, Dave Roelvink gaf haar heel allerlei opdrachten die ze moest uitvoeren. Dan denk ik van nou, ik zou die opdrachten niet doen. Maar goed, zij deed ze wel. En uiteindelijk ging ook de vriendin van Dave Roelvink nog even bellen. Toen werd hij bang. En uiteindelijk heeft ze alles voor hem gedaan. Heeft ze de benedenverdieping. Allemaal met rust gelaten. Heeft ze geen overzicht meer op gehad. En uiteindelijk is dat allemaal uit de hand gelopen. Ze hebben de boel leeg geplukt. Ze hebben nou ja, ze hebben dingen meegenomen, ze hebben dingen gesloopt. Nou, het is echt bizar, gewoon niet voor hoeveel duizenden euro schade ook. Nou goed, uiteindelijk uh, wil zij nou excuus. Nou, ik zal een rechtszaak beginnen gewoon. Maar ze hebben gewoon alleen excuus van hem. Want ze vindt hem waarschijnlijk toch nog wel leuk. Ach. Oh, God. Dat nou, zit er een beetje achter. Zo'n gevoel krijg ik. Ik oh. had even nagedacht voor dit interview. Het komt nog niet echt over van dat je het echt heel goed hebt aangepakt. Weet nee. Sommigen zijn toch echt een beetje dom? Ja, een beetje wel. Ze is niet blond. Ja, Ziet ze... Ja, Ik kan me wel voorstellen dat de Roel vindt zo'n nou, idee. Bl -bl blond van binnen, hoor. Ga ik? Nou, misschien wel, ja. <lacht> ja. goed, het is een groot feestje geweest daar in de boerderij. Een, in, leuke uh, uh, een leuke avond uh, Een leuk weekend gewoon, zeg oh, maar. Oh, lekker hoor. Ja, ja, toch? Ja, gewoon even helemaal los gewoon. Nou, wij gaan nog even los met uh, tien uur. Ja, ze gaan de Berlijnse muur weer opbouwen. Eetje. Hey. Nou ja. Het was ook best wel goed ja. in die tijd. Ja, 9 november uh, is het. Exact 25 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Ja? En uh, van 7 tot en met 9 november wordt, komt de Berlijnse muur er weer te staan. Alleen deze keer niet van uh, prikkeldraad en beton. Nee? Maar met allemaal uh, ja, soort ballonnen die, uh, waar, waar licht in zit. Ja? En dan gaan ze exact het 16 kilometer lange spoor die de, vroeger de muur heeft gelopen. Gaan ze nu uh, nou, met die ballonnen zeg maar doen. Dat je dus van licht die muur krijgt. En op 9 november zal ook deze muur vallen. Leuk. Hebben. Dus ja, ik vind het Ik wil iedereen speld en mag ze hem doorprikken. Ik, ik, ik heb een, een vrij drukke ja? week dan, maar ik hoop dat ik misschien wel even die kant op kan. Het oh, lijkt me wel heel gaaf. Ja, het is wel, het uh, lijkt me echt heel vet. Om a once in a lifetime moment. Ja, ja daar heb je ja, soms, soms inderdaad, dat is waar. Absoluut. Gewoon even uh, met, met de auto daar naartoe en dan. Uh, of, of met een met met motor natuurlijk, best Vertel leidend weer. Gewoon even die kant op en daar uh, een, een leuke dag van maken. Goed, Jolande? Ja, er is een Amerikaanse man. En die, uh, die, die was in de reclassering, dus die, uh, die had gewoon uh, on probation, hè, noemen ze dat. En hij uh, wilde gewoon uh, weer marihuana bij zijn dealer kopen. Hij verzond het smsje, heb je nog wiet? Per ongeluk naar het verkeerde contactpersoon. Want wat was het nou? Dat was een reclasseringsambtenaar. Chef, Kort uh, erop snel een politieteam zich naar het huis van de man, waar, waar ze dus cocaïne vonden. En de man die moet dus nu gewoon ja. twee jaar brommen voor het niet nakomen van zijn reclassering. Ja. Oh, okay. Maar ik vind het toch wel, het is zo streng daar, hè? Ja? Dat je inderdaad denkt van nou, als je kijkt wat hier allemaal gebeurt en gedaan wordt. Van nou als je hier wiet hebt, dan, kan je, dan word je niet eens gepakt of zo. Of cocaïne, volgens mij. Is, is ja, het maar hier om cocaïne, cocaïne ja, te hebben? Ja, ja. ja cocaïne. Maar wel. Je, kan het wel, je hebt wel van die runners of zo, dan kan je het halen. Ja, ja dat is ook illegaal. Dat is ook illegaal. Ja, dan hebben ze maar onderzocht. ik heb het idee dat hier allemaal niet zo hard rennen ervoor. En dat ze mm. daar echt een missie hebben. Ja. Want ze moeten de jongeren van de drugs afhouden. En, uh, en dat ze dan, maar ik denk dan, dit vind je, ik vind het wel een beetje, is, een wietje. Uh, en dan hebben ze cocaïne gevonden, dus dat vind ik ook wel zo raar. Maar ja. Het ja, is gepland. Het is gewoon gepland daar. Ja, het, is het is gewoon nep. is er ingeluist? Ja, is er ingeluist? Ja, hij ja, is erin geluist allemaal. Ik propageer het niet hoor. Nee, nee ik kom. niet. Ik zeg een lekker wijntje vind ik net zo lekker. Dus uh, ik hoef al die ja? zooi niet. Ja, hou jij van, van die zooi? Ik hou niet van die zooi. Nee hoor, laat maar. Maar, je vindt, maar dan hou je ik, ook de, niet van een wijntje. Ik hou wel van een wijntje. Maar ik heb het idee dat als je, je van... uh, wiet rookt en dat soort dingen. Dat je dan... Uh, dat je echt niet meer capabel bent om normaal te denken. En dan loop je inderdaad onder een dat auto. Is, dat, dat is toch is het minste. He? hè? Je loopt onder een auto. Dat ja? is ook het idee van, van drugs, zeg maar. Dat je, dat je herfst hey, naar anders gaat werken. Toetie wappie. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Ja, uh, ja, duidelijk gewoon... Uh, maar, maar niet beginnen. Maar ook niet uh, te veel wijn. Nee, dat ook, nou, maar daar heb je echt last van. Dus dat, dat hou je wel binnen de perken, gegeven moment. Nou, dan weet ik nou, het Mijn vrouw dat ja. ik ben jullie nek en die heeft toch hele andere verhalen erover, hoor. Ja, ik moet ja. eerlijk zeggen, ik heb laatste keer een, een radioshow voor jullie heb ik moeten missen, omdat ik inderdaad niet gegeten had en lekker wijntje had. Dat gemaakt. bedoel ik. Ja, ja, dan kom je verplichtingen weer niet na, hè? En dat nee. Is het gevaar ja. van drugs je, en dan, bij... dan is het begin, hè? Ja, precies. Oh. En dan heb je toch iets in je hoofd zitten, dat je denkt, wat, wat, oh man, het is een lawaai in mijn hoofd. Oh, ja. Ik ga even dit keer. Uh... Nooit meer. Nooit meer. Nou. Nooit meer oh, een stukje minder. Loopt tegen 10 uur, een van de leukste platen. Pretty reckless met die hele mooie dame die er is niet. Ook model Heaven knows. Jimmy's in the back with a pocket of high. If you listen close, you can hear him cry. Oh loud, heaven knows we belong way down below. singing. it. Oh. Reckless. Heaven knows. Mooie dame. En als je haar ziet dan denk je echt... Uh... Precies, dat krijg ik wel een beetje als ik haar zie. Dan krijg je misschien van die praktijken die ook in Burgerbrug gebeuren met uh, eh, Dave Rulfrink. <laughs> die nam er ook momenteel een beetje het slachtoffer aan het spelen is. Terwijl hij gewoon zijn eigen vrienden heeft belazen en een zootje heeft gemaakt van die... Bij die vriendin, daar uh, nou ja vriendin, bij een kennis in Burgerbrug. Uh, het is de zaterdagmorgen, welkom nog even bij. We hebben nog een paar berichten die we met u kunnen delen. Ja, ik, heb hier, ik vind hier net nog even een, een nieuwe uitvinding van de TU Delft. Een student aan de TU Delft die heeft een drone uitgevonden. Ja? Maar uh, dit is geen gewone drone, zoals we die eigenlijk al kennen. Dit is een ambulance drone. Uh, hij gaat geen mensen vervoeren, dat nee, het, niet. Nee. Maar er zit een defibrillator in. En doordat, als jij bijvoorbeeld als jij nu een hartafval krijgt, hebben we hier geen defibrillator. Moeten we toch eens aan denken. Ja? Uh, maar um, wat je dan doet, je belt 112. en 2, Hij herkent het GPS-signaal. Ze weten waar je bent op dat moment in de ja? uh, meldkamer. Ze sturen die drone, kunnen ze vanaf een locatie kunnen ze die erheen sturen. En doordat hij, zeg maar, je locatie weet, vliegt hij er gewoon heen. Uh, ze hebben dan meteen een livestream via uh, camera en audio. Dus ze kunnen zeg maar meekijken en uh, je instructies geven Ongelooflijk dit En op dit moment is een succesvolle aanpak van, de, van een drone nog 20% Maar ze verwachten met deze drone Omdat je persoonlijke instructies krijgt dat ze het naar 80 tot 90 procent kunnen brengen. Oh, het op idee. het moment dat ze op tijd zijn, zeg maar. Het is bijzonder. En uh, ja, zo kunnen ze dus ook meteen overzicht houden van de, van de situatie. Van, en meteen instructies geven. Ook bij, als het geen hart aan het is, maar iets anders. Ja. Dus ik vind het een he hele vette uitvinding. Uh, het gaat steeds meer via de lucht. En daar hebben we nu nog perfect van. Straks wordt het natuurlijk een beetje dru te druk in de lucht. Maar dat, dat, voor, tot die tijd kunnen we erin Ja, nog, uh, maar dan communiceren die dingen met elkaar en vliegen ze niet tegen elkaar. Nee, dat zou wel. Nou, ik vind het uh, fantastisch. Je landen, je heb nog even ruimte voor één ding. Ik heb toch een ruimtevereniging, hoor. Ja. Is een, uh, in Zuid-Florida is dankzij... is dit daar nou weer? <laughs> nou, nou ja, het even jou gek. In Zuid-Florida is dankzij de tatoeage op zijn voorhoofd... een van diefstalverdachte man aangehouden... die het op iPhones voorzien had. We hebben het vandaag niet veel over. Maar hij had namelijk eens dus, uh, een tattoo op zijn voorhoofd. Daar stond I am me. <laughs> I am me. Nou, Williams werd opgepakt... en uh, na de bekendmaking van zijn criminale activiteit... en de duizend dollar beloning... leidde dat echt tot uh, telefonische tips... En, uh, de, de misdaad van God. augustus 15 ATT-telefoonwinkels beroofd in de afgelopen maanden. Hij wordt nu inmiddels vervolgd voor vier aanklachten van diefstal. En zijn borg is gesteld op 13.000 dollar, die ik niet ga betalen. Oh, Oké, okay. nou goed. Uh, ik, ik heb zeg maar één ding nog. Uh, uh, nog ga één Wil je daarmee ophouden? Ja, ik wil ermee mee ophouden. Ik, oh, dat dat ik, was wat jouw zeggen. Ik uh, wilde even zeggen, ik ga ermee ophouden, want het is. Wie weekend! Hey. weekend. Prettig, wie, prettig weekend, we spreken elkaar Volgende week weer voor een nieuwe aflevering. En nog excuus van vorige week, hè? En geniet van het mooie weer. Zeker weten, het kan u nog. Hoi, De Strokes, ons afsluiter. Welcome in Japan.